Het is acht uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. De tweede verdachte van de aanslag met hakmessen op een militair in Londen... heeft het ziekenhuis verlaten. De 28-jarige verdachte is overgebracht naar een politiebureau... waar hij zal worden verhoord. De andere verdachte had het ziekenhuis dinsdag al verlaten. De familie van de vermoorde militair Lee Rigby heeft opgeroepen tot kalmte na felle reacties uit extreemrechtse hoek richting moslims. Sinds de moord vorige week zijn Britse moslims en moskeeën meer dan 200 keer slachtoffer geworden van geweld en intimidatie, zegt een Meldpunt voor anti moslimgeweld Geweld.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 De kernramp in Japan van twee jaar geleden zal niet leiden tot meer gevallen van kanker in de regio rond de getroffen centrale. Dat stelt de VN in een rapport over de gevolgen van straling in Fukushima. De kerncentrale van Fukushima werd op 11 maart 2011 getroffen door een aardbeving en een vloedgolf, wat leidde tot een meltdown. Hoewel er grote hoeveelheden radioactiviteit vrijkwamen, liepen er maar weinig mensen gevaar door een snelle evacuatie. Zo'n 160.000 mensen werden weggehaald uit de omgeving van de centrale. Een voetbalwedstrijd tussen de B-jeugd van Ajax en Feyenoord is afgelast uit angst voor ongeregeldheden. De wedstrijd zou worden gespeeld in het dorpje Schalkhaar, vlakbij Deventer. De gemeente is bang dat supporters de wedstrijd zouden verstoren. Gisteren werden na een wedstrijd in Almelo tussen de A-spelers van Feyenoord en PSV vernielingen aangericht en trokken supporters in een groep door de stad. In Schalkhaar wil de gemeente dat risico niet lopen. Het weer nog, vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Morgen begint bewolkt, in de middag flink veel zon. Het wordt dan 13 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB ah, Verkeersinformatie. keersinformatie. verkeersinformatie: op de A4 naar Amsterdam. Tussen het Ringvaat en Hoofddorp staat 2 kilometer. En bij Rotterdam op de A20 naar Gouda. Na een ongeluk 2 kilometer verknoppen klein Kleinpolderplein. Daar zijn twee rijstroken dicht. Ik ga naar Management omdat ze er alles hebben.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 Hele goedenavond. De twee dingen van vandaag. Passie voor de politiek en slapen tussen de vlooien in Bolivia. En dat bespreek ik met Jan van Zijl. U kent hem nog als lid van de Partij van de Arbeid. Zat voor deze partij in de Tweede Kamer van 89 tot 2000. Werd net geen minister. Tegenwoordig is hij voorzitter en warm pleitbezorger... voor het middelbaar beroepsonderwijs. Want hij is voorzitter van de mbo raad Maar is ook voorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland... En meneer Van Zijl, goedenavond. Goedenavond. U uh, bent de gast in de week waarin Jan Pronk, de Partij van de Arbeid, vaarwel zegt. En de week dat er een vernietigend rapport verschijnt... over de detentie in Nederland. Allerlei onderwerpen waar wij het over gaan hebben. Maar laten we eerst maar even beginnen met het nieuws van vandaag. In Amsterdam is aan het eind van de middag de vluchtkerk ontruimd. Alle uitgeprocedeerde asielzoekers... die tijdelijk in de vluchtkerk in Amsterdam zaten, die zijn vertrokken. Wij waren zes maanden... Hier gaat het. zitten. Ik ben teleurgesteld over de uh, Nederlandse regering. Je stuurt de mensen op straat. Ik weet niet waarheen. Sommigen zijn hier 12, 15 jaar. Van vier in de detentie. We ruimen hier de rotser van een inhumaan asielbeleid op. Ja, inhumaan asielbeleid. U bent uh, voorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland. Hoe luistert u hier naar? Nou ja, dat gaat door je ziel. Uh, maar volgens mij gaat het bij elk normaal mens een beetje door de ziel. Het geeft ook wel aan hoe groot het dilemma is. He, ook vluchtelingenwerk moet erkennen dat mensen die hier niet kunnen blijven of mogen blijven... daar hebben we afspraken over gemaakt. Nou, die vinden wij we wel wat te streng, maar we snappen ze wel. Dat die mensen op een keer weer terug moeten um, maar op straat zetten. Gelukkig zijn ze niet ontruimd, he, maar ze zijn zelf gegaan, heb ik begrepen. Uh, maar op straat horen deze mensen niet thuis en ze horen ook niet thuis in de gevangenis. Dus je moet wat creatiefs bedenken om op een fatsoenlijke manier deze mensen onderdak te bieden. En tegelijkertijd ook werken in over, eh, Dus ze te overtuigen en te motiveren terug te gaan. Ja, want, want als je dit dan hoort, hè, ik bedoel, het is gewoon weer zo'n nieuwsbericht. We horen daar wat over. Ja. Uh, en, en, en dan, ik dacht wel van ja, waar gaan die mensen nu inderdaad naartoe? Wat, nou, wat gaan die doen? Nou ja, op straat. En op straat of afhankelijk van de hulp van particulieren, die de mensen ook vaak in huis nemen, dat gebeurt veel. Mensen ook met een vluchtelingenwerkrelatie... die nemen gewoon vaak heel vaak mensen in huis. Uh, wat altijd nog weer beter is dan detentie of zo'n kerk. Um, um, um. En ik vind dus dat je veel meer moet investeren... in het gesprek met de mensen en kijken of je ze kunt overtuigen. Het kost op tijd, ze moeten de knop omzetten. Ze hebben lang gedacht, ik mag hier blijven. In één keer mag dat niet en woeps, gaan ze in een detentie... Of ze moeten, moeten huis komen op straat. Dat kan niet de bedoeling zijn. Maar nee, bent u wel eens in zo'n kerk geweest? Waar, waar ik ben deze... toevallig niet in deze kerk geweest, maar ik ben wel, ik ben wel in vreemdelingendetentie geweest. In een en asielzoekerscentra. En hoe is dat dan als u bij vreemdelingen-detentie nou, dat rondloopt? Ook, dat, dat ook dat, ook daarvan, daar zouden meer mensen moeten gaan kijken, bij wijze van spreken, als dat zou kunnen. Want dan snappen mensen dat het gewoon echt niet kan. He, als je in Schiphol gaat kijken grensdetentie, uh, uh, dat, is, dat is als een gevangenis. Maar Daar hoe ziet dat mensen... eruit dan? Neemt u ons eens mee. Daar zijn mensen gewoon opgesloten. Mensen zitten in een regime waarbij ze af en toe achter glas, uh, maar wel helemaal dicht, afgesloten, uh, uh, zeker een mate van vrijheid van bewegen hebben. Maar niet meer als een gevangene, laat ik maar zeggen. En s'avonds gaan ze weer gewoon in een soort cel. Uh, gezinnen met kinderen, soms een paar weken, soms maanden. Uh, uh, uh, dat kan niet de bedoeling zijn. Nee. En, dat, en op dat vlak zijn wij strenger dan veel landen om ons heen. En ik vind dat wij eigenlijk de maat moeten nemen van... wij doen dat beter en humaner. Dat is een Scandinavische landen. Ja, want, want als u daar dan rondloopt en u ziet zo'n gezin zitten... met kinderen die dan inderdaad achter de tralies gaan... hoe gaat ja. u daar dan weer weg? Want u bent voorzitter van voor Vluchtelingenwerk... maar dat is ook een functie, hè, zou je kunnen La, ja, zeggen. En u hebt ook nog een baan daarnaast. Ja, u gaat weer naar huis. Ja, en daarna gaat het leven ook wel weer verder. Hè. Laat ik dan niet uh, doen alsof elk leider mij mee, uh, dat ik mee naar bed neemt. Maar als je daar bent, dan voel je je gegeneerd. Je staat er te kijken naar die mensen achter glas. Uh, je voelt je beschaamd. Je, je bent ook gemotiveerd om het werk te blijven doen. Hè? Want dit kan toch niet de bedoeling zijn. Het is ook niet zo dat ik elk leider meeneem. Dat, dat is ook niet waar. Maar, maar, maar de confrontatie met waar je... ook een beetje achter een bureau mee bezig bent... Hè? de voorzitter van Vluchtelingenwerk... Ja, die ziet niet elke dag een vluchteling. Die is ook met notas bezig en met vergaderen. Hè? Het is ook maar een nevenfunctie. Hè? Maar als je dus op de, op de mensen zelf spreekt... Ja, dan zie je het leed uh, bij die mensen... En, Vergeet niet, mensen komen, uh, uh, niet allemaal natuurlijk niet, er zijn ook mensen die dan zogenaamde gelukzoekers zijn. Hè? Maar heel veel komen toch omdat ze hier gewoon komen, omdat ze uit hun land weg moesten. En ja, iemand die, man die ze... zegt: Ik kwam hier geen vakantie vieren. Ik kwam hier geen vakantie vieren. Ja. En dan moet je je voorstellen: dan kom je uit een land waar je bedreigd wordt, waar je een familie bedreigd wordt, waar misschien wel mensen van je familie vermoord zijn. Kom je in Nederland en dan zit je drie maanden in een soort gevangenis. Ja, dan heb je al trauma's hè? en dan komen ze er nog eens bij. Ja, en, en uh, dan praten we al snel over oplossingen natuurlijk ook in Nederland. Want wat moeten we hier nou mee? We hebben natuurlijk de afgelopen weken uh, dat hele uh, debat gehad over uh, illegaliteit. Hè, of je mensen zou moeten opsluiten. Uh, en, en ook deze week het rapport over de detentiecentra hè, in de notendop. Vluchtelingen worden te snel achter de tralies gezet. Stond er in het rapport. En bovendien streng en grof behandeld. Dat is ja. eigenlijk een beetje wat u nu net ja, ook omschrijft. te streng, te snel uh, en te lang. He, dus te vlug, uh, uh, vaak te lang. En de behandeling zelf is als in een gevangenis. Dat is drie keer misschien te. He, ik snap dat het soms moet. Er zijn wel regels waar, ook in andere landen, waar dat gebeurt. Uh, maar dan moet je al wel wat ben op je kerfstok mm. hebben. Dan moet je ook als vluchteling iets gedaan hebben... wat min of meer maakt dat men zegt... ja, maar deze man of vrouw valt niet meer te werken. Nee, maar u weet, u weet natuurlijk dat uw partij nu in een, uh, in een kabinet zit met de VVD. En dat het plan is om illegaliteit strafbaar te stellen. En daar is een hoop gedoe over mm. geweest. Ik bedoel, dit is wel ook wat uh, de Partij van de Arbeid wil, hè? Op dit nee, moment. Nee, dat is niet wat de Partij van de Arbeid wil. Dit is wat de Partij van de Arbeid uh, tandenknarsend mee heeft ingestemd. Ja, maar dan, dan wil je het. Nee, dat is niet waar. Je wil niet. Nee, je hebt gezegd. Nou, dit vinden, we, dit vinden wij eigenlijk een slecht plan. En dat vindt volgens mij elke Sociaaldemocraat. Ik vind dat ook. Uh, uiteindelijk heb ik ook te vaak meegemaakt, uh, meegewerkt aan een regeerakkoord. En daar zitten ook dingen in die je gewoon niet voor je rekening wil nemen. En zelfs als voorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland snap ik dat dat soms zo werkt. Dus ik vind dat dit en, het, en de bezuiniging op, op ontwikkelingssamenwerking waren ook mijn, pijn, mijn grootste pijnpunten. Uh, dus ik snap Jan Pronk, hè, want die vraag komt vast ook nog wel. Ja, laten we, nou, uh. laten we eerst... Uh, tuurlijk, Jan Pronk, daar gaan we het over uh, hebben. Dat noem maar ook ik ook geen uur als het, als het niet nee, ergens nee, is. Nee, maar uh. u, u zegt dus nou, zullen we zullen eerst heel even naar Jan Pronk luisteren. Nou. Want wij hebben namelijk een interview met hem gehad een paar maanden geleden. Hij heeft nog uh, geen commentaar gegeven. Hij heeft al een brief geschreven waarin hij zegt waarom hij opstapt uh, bij de Partij van de Arbeid. Want dat was het uh. nieuws uh. van deze week. En eigenlijk toen ik met hem sprak een paar maanden geleden, toen hoorde je natuurlijk wel al zijn onvrede. Laten we even luisteren. Ja. De manier waarop er, met name ook door mijn partij... wordt gesproken over de consequenties van het huidige beleid... voor zwakke groepen, daar gruw ik van. En ik vind dat mijn partij uh, niet meer de taal spreekt... van de sociaaldemocratie zoals die hoort te worden gesproken. De partij van Arbeid is de verkiezingen ingegaan met de boodschap. Er wordt veel te veel bezuinigd, dat gaan we dus niet doen. En binnen één dag was men omgedraaid... Hoe zou je dat dan willen kwalificeren? Als naïef, onervaren en een beetje, een beetje macho. Ja, dat was Jan Pronk. Reageert u eens? Nou ja, het gebeurt niet vaak dat ik reageer op ontwikkelingen... in de Partij van de Arbeid. Dat heb ik de afgelopen elf jaar mezelf voorgenomen niet te doen. Waarom niet dan? Omdat ik dat niet goed vind. Omdat ik vind dat je uh, daar vaak de werkelijkheid en de ingewikkeldheid... van de politiek van alle dagen onrecht mee doet. Als je makkelijke opvattingen hebt... Aan de al hoe het aan gaat, Aan de zijlijn. Dus ik heb nooit willen horen tot tot de mastodonte. Daar is, ik ben niet zo belangrijk geweest volgens mij... om mezelf die titel te geven. Maar, dus ik onthoud mij van heel veel commentaar. Ik heb mezelf voorgenomen iets te zeggen over de bewegingen van Pronk. Omdat mij het ook om onderwerpen gaat... ontwikkelingssamenwerking en vluchtelingenwerk... die overigens ook nog mijn dagelijkse uh, bezigheden zijn. Bij beide ben ik nog met doende, ook ontwikkelingssamenwerking. Dus ik snap waarom hij die twee punten... eindpunten vindt voor mezelf. Um, ik zou ik die keuze niet gemaakt hebben. Maar waarom niet? Omdat ik... Um, ik ben misschien daarvoor te loyaal aan die beweging. Ik vind ook dat uh, het makkelijk oordelen is... of in het totaalpakket van afwegingen wat je maakt bij het schrijven van een regeerakkoord... om dan te zeggen, ja maar dit, maar dan jaren later... als je niet meer actief aan zo'n proces deelneemt, dit gaat mij te ver. Ik vind dat dus te makkelijk. Ja, ik te heb... makkelijk maar, zegt Jan Pronk. Ik gruwel van uh, de manier ja. waarop het nu gaat. Uh, de Partij van de Arbeid spreekt niet meer de taal van de sociaaldemocratie. Ja, ja. Nou, ik geloof, gelooft u mij, toen ik nog in de Tweede Kamer zat, toen wij de WO-maatregelen moesten verdedigen, wat ik over me heen heb gekregen als Kamerlid in al die zaaltjes, want dan had je nog rokerige zaaltjes. Waar zijn ze gebleven? Je gaat ze bijna missen. Hebben we ongelooflijk veel van ons heen gekregen. Kong zat toen in het kabinet volgens mij. Anders wel in het kabinet daarna, had hij ook uit de Partij van Arbeid kunnen stappen, heeft hij niet gedaan. Um, hebben we ook moeten verdedigen. Harde maatregelen, we zouden nooit ontkoppelen. Nou, in één keer gebeurde dat. Hè, de koppeling van de uitkeringen aan de lonen. Het gebeurde allemaal. Uh, omdat het give and take is in de politiek. Uh, en dat ja, geldt... maar er zijn grenzen, zegt Jan Pronk. Ja. En voor hem is die grens nu bereikt. Is er, er iets denkbaar voor u, zeg maar persoonlijk, dat u denkt... nou ja, dit gaat me nou eigenlijk te ver? Natuurlijk is dat denkbaar. Vraagt u me niet wat het dan is. Uh, maar het, ik, ik vond deze maatregelen, die gingen mij en heel veel anderen heel ver. He, onder 0,7 procent. Nou, dat is, dat is een grens over. Ontwikkelingshulp dus te bezuinigen. Ontwikkelingshulp, ja. Um, maar tegelijkertijd, ik heb ook twee keer aan de onderhandelingstafel gezeten... met formaties. De eerste keer nog als Groen Kamerlid... maar de tweede keer als vice-fractievoorzitter. Dus dan doe je mee. En ook dingen voor mijn rekening genomen met anderen... waarin ik denk, nou, dat, dat is toch lastig uitleggen. Dus ik vind dat te makkelijk. He, ik zal me waarschijnlijk ook eens een leeuw verzet hebben... in de fractie tegen deze maatregelen... maar ik sluit niet uit, dat ik heb gewoon ja gezegd. Ja. Zo gaat dat. En ik... Maar is dat niet te makkelijk, zo gaat dat, dat is politiek? Want ja. Jan Pronk, je zou ook over Jan Pronk kunnen oh. zeggen... dit is wel een man die heel principieel is. Ja, ik, ik, wil, ik wil het niet hebben over het karakter van Jan Pronk. Want ook dat, um, um, dat, dat, dat zou weer te makkelijk zijn. En Jan Pronk was linkervleugel, misschien nog wel meer dan ik was. Jan Pronk heeft altijd wel kabaal gemaakt, misschien meer dan ik gedaan heb. Um, Jan Pronk heeft ook in kabinetten gezeten waar dingen gebeuren... waarvan ik van, nou is dat nou helemaal volgens de, de, de ethische maatlat van Jan Pronk. Hè? Um, en nu, zoveel jaar later, uh, stapt hij eruit. Ik, nogmaals, Jan Pronk kennende snap ik het wel... maar ik zou het niet gedaan hebben. Nee, maar wat wat een andere persoonlijkheid. Uh, ja, u bent een andere persoonlijkheid. Bent u wat dat betreft wat pragmatischer misschien? Pragmatischer? Dat is nog net iets minder erg dan opportunistischer, geloof ik. Maar u heeft <laughs> uh, het woord niet gebruikt. Nee, ik, dat pragmatische... Ik, ik, ik snapte hoe het werkt. Ik ben, ik ben niet van GroenLinks, we zijn niet van de SP. We zijn van een partij die altijd wil regeren... dus ook altijd bereid is om vuile handen te maken. Dat gebeurde onder Joop den Uyl, dat gebeurde onder Willem Drees... en dat gebeurt ook nu. Uh, en ik vind niet dat dit kabinet, met onze mensen nu... deze veertigers, andere generatie... Uh, ook dan zelfs ik ben... ben macho's, zegt Jan Pronk. Uh? Macho's, naïef. Ja, dat, nou, de macho's van Nieuw-Links. zeggen we het daar eens over hebben <laughs> in het verleden. Ik, zo, ik ben oud genoeg om te weten hoe macho dat er in het oog ging. De berendans van André van der Lauwen, Je lacht er nu om. Um, uh, dat, vond, dat vond Willem Drees allemaal te macho. Ik bedoel, acht liestwaars een zo maar zeggen. Daar ben ik misschien niet te nuchter voor om ja. daar. Maar, te Maar winnen. u voelt zich, ondanks dat u nu eh, zeg maar, van vluchtelingenwerk bent... Eh, en dus inderdaad van dichtbij die vluchtelingen ook in de ogen kijkt... Hè, af en toe in de detentiecentra... is het voor u inderdaad geen reden nu om te zeggen... ik voel me niet meer thuis in die Partij van de Arbeid... zoals Jan Pong dat noemt. Nee, nee het is wel van mijn reden om, eh, waar ik maar kan... in gesprek met de staatssecretaris, naar de politiek toe... Uh, het lot van vluchtelingen te verbeteren. Of het nu gaat over hun asielrecht, of het nu gaat over hun kans op werk. Hè, want daar ben ik ook zeer bij betrokken. Vluchtelingen aan het werk proberen te helpen. Daar ben ik zeer toe gemotiveerd. Uh, en daar hebben we de Partij van de Arbeid voor nodig. Maar als het kan ook uh, de VVD of anderen. Dat is nu mijn, mijn rol. En uh, dat vind ik belangrijker dan de vraag... of uh, de, de Partij van de Arbeid een keuze heeft gemaakt... waar ik overigens ook wel pijn aan heb. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Ellis De Bruin. En met vandaag Jan van Zel, ouds Partij van de Arbeid Tweede Kamerlid, voorzitter nu van de MBO-raad en voorzitter van Vluchtelingwerk Nederland. En hij is de gast in de week waarin Jan Pronk dus inderdaad de Partij van de Arbeid vaarwel zegt. en er een vernietigend rapport verschijnt over de vreemdelingen-detentie in Nederland. Ik hoor het al. Ja, u hoort het al, want. Dit is volgens mij uh, anders muziek. Ja. Wat leuk. Muziek uit Bolivia. Ja. Ja, wat leuk, ja. ja u gaat helemaal stralen. Ja, ja, wat wat, ben, wat uh, heeft ja. u met Zuid-Amerika? Ja, dat is. Ja, daar ga ik inderdaad van stralen, ja. Ja, ja. geweldig. De anders is geweldig, ja. ja wat ja. heeft u daarmee? Waarom komt u daar? Nou, we zijn daar ooit begonnen, een jaar of vijf, zes terug met het ontwikkelingswerk. Een kleine, kleine organisatie ondersteund. En daar zijn we er heel vaak geweest. Maar wie zijn we... Mijn partner en ik, Elke Alsbeek en ik. Ja. Met, met, met jongeren. Met, Elke met, Alsbeek, heeft voor de duidelijkheid ook in kabinet Kok 2 gezeten. Ja, ja. Eh, ook politica voor de Partij ja. van de Arbeid. Hè? Ja. Ja. Ja. Maar u komt daar vaak, maar komt u daar dan uh, als privépersoon? Nee, of? We, we combineren dat met vakantie. Uh, dus we gaan een week naar onze projecten toe. In, nu gaan we toevallig naar Peru, want daar zitten we ook. Ja. En uh, wat, wat zijn die projecten? Dat zijn, eens dat, zijn, dat zijn projecten waarbij we proberen om... De allerarmste uh, in, in, in die hoog in de Andersgebergte wonen, daar eigenlijk al vanaf oudsher in hun kleine, kleine nederzettingen, kleine dorpjes wonen. Ik praat over 4200 meter hoog. En die mensen hadden vroeger een gevarieerd voedselpakket. Uh, en nu niet meer. Dat is, in de loop der tijd is dat weggegaan. En waarbij, ze help, waarbij ze, wij helpen ze erbij om zeg maar, met water, met, met, met, met, met kleine kastjes, plastic groenten onder te verbouwen, waardoor hun voedselpakket uh, uh, gezonder wordt en ze daar kunnen overleven. En als ooit die landen rijk worden, dan vertrekken de mensen daar toch wel. Uh, maar nu het zo straatarm is, de stad ook geen perspectief biedt. Uh, de sloppen van La Paz geen perspectief bieden. Kunnen de mensen beter boven in hun eigen vertrouwde omgeving wonen. Uh, maar dan moeten ze kunnen overleven. En daar hebben ze hulp bij nodig. Ja, En die hulp die biedt u dan als... Welke organisatie is dat? Die, dit die is, de organisatie heet Chacana. En dat betekent brug in het, uh, in, in het Indiaans. In het Quechua. Maar dat is de taal van de Boliviaanse en de Peruaanse Indianen. En... Uh, en dat is heel dankbaar werk, ja. ja. En, en hoe is het om daar dan... Uh, met die... Spreekt u Spaans? Nee, nee? nee. Dus dat gaat dan in het Engels? of met een Ja, we hebben daar mensen werken die, uh, die goed Spaans spreken. Ja. En hoe is het om daar dan te zijn? Ik bedoel, dan komt u daar binnen, twee mensen uit het westen, zullen we maar zeggen... Ja. die dan ja. van dat project zijn. Ja. En hoe wordt u dan ontvangen? Nou, daar gebeurt er iets heel zinans. Want dan word je met muziek, deze muziek... maar dan iets minder sophisticated opgenomen... word je daar op 4000 meter hoogte onthaald. Dan moet je gaan dansen, bij de aankomst al met wildvreemde mensen... Moet je eens proberen te gaan dansen op 4000 meter hoogte, wat er dan gebeurt? Ja, wat gebeurt er dan? Nou, dan, dan, dan gaat je hart kloppen en dan, uh, dat is de, vanwege het luchtprobleem, ja. dus je, dat hou je niet vol. Dan word je omhangen met kleurrijke kleren, waar de, de, nou ja, die nog niet, niet al te lang geleden in de was zijn geweest, maar niet heus, zou ik maar zeggen. Hè, dus, uh, het stinkt gewoon. Het stinkt gewoon, ja. <lacht> en dan krijg je te eten, nou, dan moet je ook overal door het heen. Want, uh, wat, wat eet u dan? Dan eet je met groezelige zwarte handjes gemaakt uh, koude aardappelen. En als je geluk hebt, daar een lap uh, koude lama-vlees lama bij. En dat is het beste wat de mensen te bieden hebben. En dat eten we dan op? Nou, daar moet ik mijn best voor doen. Want ja, dan zit uw kokhalsend. Nou ja, dat, je nou, te... ja, ja. Ja, dat <laughs> moet je zien te voorkomen. <laughs> <Je> <laughs> komt ik val ook een kilo of vijf af als ik daar ben geweest, zou ik maar zeggen. Ja. En, en, en slaapt u daar dan ook? En slapen we ook, ja. En hoe is dat ja. dan? Ja. Nou, ik was er twee jaar terug met, met, met twee van mijn zonen. En een van die twee zei van, Goh, had je ook zo last van de muggen? 4000 meter hoog in de kou. Nou, ik zei tegen Thomas, want zo heet hij. Ik zei, nou, ik dacht het niet muggen, dat zijn van ons wel het Dus dat is ook allemaal, hoort er ook allemaal bij. Ja, en, en dan toch uh, uh, trekt dat u aan om daar naartoe te gaan, om die ja. hulp te bieden. Ja, omdat het ook, je komt op plekken waar, waar als je als toerist niet komt. Uh, je knijpt in je arm als je zegt, god, ben ik hier. De, de omgeving is prachtig, de mensen zijn hartelijk. Je hebt het gevoel dat je wat bijdraagt. Ja, ook het dubbele gevoel van, daar, komt er, hè, daar komen de weldoeners uit het Rijke Westen, dat voelt ook niet altijd even goed. Nou ja, mixed, gemengde gevoelens, maar het is ook fascinerend. Ja, fascinerend ja. om mee te maken. Ja, dus het is een, ja, het is, het is een live event om daar te zijn. Ja, want, want uh, even terug naar uw verleden, dat was ooit wel een beetje uw uh, uh, passie zou je kunnen zeggen, ja. ontwikkelingshulp. Hè? Dat daar, u heeft ja. even erover gedacht om dat te gaan doen. Ja, ik ben begonnen in de jaren zeventig uh, met niet-westerse sociologie. In de veronderstelling dat ze daar in de derde wereld ongelooflijk blij van zouden worden. als er niet-westerse sociologen lang zouden komen. Ik was mijn 200 eerste jaar in Amsterdam, niet-westerse sociologen. Nou ja, na jarenlang wel in de gaten, van dat daar niemand op zat te wachten. Dus ben ik landbouw gaan studeren met hetzelfde doel eigenlijk. Nou ja, daarna is het iets anders gelopen. Ja, Maar met hetzelfde doel, wat, wat, wat, wat was wat doel? Het doel uw droom? was, mijn droom was, mijn droom was, en dat zeg je tegenwoordig, mijn droom en mijn passie was, niet wat ga je laten worden, maar je droom en je passie was, ontwikkelingshulp gaan doen. Ja, dat wilde u echt? Ja, dat wilde ik, ja. De wereld verbeteren? De, ja, de wereld verbeteren, ja. ja, ja en, en, en had u dan voor ogen wat dat dan moest zijn? Waar of hoe? Of? Ja, ik had wel het idee dat het met landbouw moest. Met, met voedselvoorziening en voedselveiligheid. Als kind kwam ik veel op boerderijen, dus ik vond dat vond ik aantrekkelijk. Dus de landbouw brengen naar de mensen die het nodig hadden. Ja. Heel, heel naïef, heel idealistisch. Waarom naïef en idealistisch? Nou, maar dat, omdat ik nu wel weet dat het zo niet werkt. Ja, dus dat er veel meer voor nodig is... dan even onze, onze landbouwkennis daar naartoe brengen. Er ja. zit is is een wereld achter van ingewikkeldheden. Ontwikkelingssamenwerking is gewoon heel complex... en driekwart mislukt. En ja. Dat, ja en Jan van Zijl kwam dus niet in, in, uh, met zijn landbouwprojecten in die landen terecht uiteindelijk? Nee, ik nee. ben er toen nooit geweest. Ik ben zelfs daarna ook in, nooit in een derde wereldland geweest. Ik ben pas in mijn kamertijd voor het eerst in een derde wereldland geweest. Ja, en het feit dat u toch niets heeft gedaan... is dat toch ook wel weer een beetje misschien die pragmatische inslag van... ik kan beter hier dicht bij huis misschien iets doen? Maar het, het liep niet zo meer. Misschien, ik, het heilig vuur ik ging op een andere plek branden waarschijnlijk op een andere manier. ja. Het is moeilijk om terug te, lokale, te halen. Ja, het is moeilijk om terug te halen. Ja, ik ben al snel in de lokale politiek terechtgekomen. In de, in de gemeente Den Bos. En ja, dat was toen ook interessant. Idealen ideaal hebben we ook iets pragmatisch. En ook iets, iets egocentrisch. Ik bedoel, ja, eh, want? Maar je, Nou ja. He, wat ik, dat, dat, ook dat Bolivia-Peru-verhaal. Het voelt ook lekker. Het is niet dat ik van alles even wakker lig. Ik bedoel, het is ook lekker om, om daar te zijn. Om het te doen. Om je daar druk over te maken. Om geld binnen te fietsen. We hebben een prachtig galen-diner gehad in de ridderzaal. Met, met Prinses Maxima voor dit, voor dit onderwerp. Zo'n piepkleine organisatie. Hè, daar hebben we met ons netwerk kunnen organiseren. Nou ja, dan, dan is, dat is, dat, dat voelt lekker, dat lekker. Daar word je heel ijdel van ja. ook. Dus dat is dan toch weer dat misschien. mag ik het dan egocentrisch noemen? Of? Ja, mijn, mijn mensbeeld is een beetje dat iedereen wel een klein beetje egocentrisch is. En dat altijd goede, goede doelen gedoe ook iets egocentrisch is. En dat vind ik niet verkeerd verder. Als maar andere mensen daar dan van meegenieten? Ja. ja. ja. Ik heb wel begrepen dat uw organisatie waar u uh, uh, voor naar die landen toe gaat, dat daar ook op bezuinigd gaat worden. Ja, we moeten stoppen. We moeten stoppen zelf. We gaan zelf stoppen, ja. ja om, om, om een aantal redenen. Uh, uh, het, het, het, de grote hulp die we krijgen van de organisaties in Nederland, ECO, onze eigen fondswerving, maar ook het, uh, het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, hebben besloten dat Bolivia en Peru geen landen meer zijn waar ze iets te zoeken hebben. Nou ja, dan moeten wij het alleen hebben van, uh, wat ik wel eens noem, schooien bij mijn netwerk. Dat heb ik nu vier jaar op rij gedaan. Totdat mensen tegen me zeggen... Hé, nee Jan, toch niet weer die indianen? Ja, zeggen dat, ze dat Dat werd op een aardige en vrolijke manier gezegd. Want uh, ze, ze waren er wel weer altijd wel weer bij. Maar het houdt een keer op. Uh, en we stoppen dus met projecten, maar niet halverwege. We maken alles af. Ja, en sommige mensen hebben we kunnen helpen en daar zijn we blij om. En anderen moeten dan weer de anderen geholpen worden. Ja, want als je nu de bezuinigingen ziet op ontwikkelingshulp... dan komt dat er in de komende nee. jaren niet meer veranderd. Nee, nee, die landen komen niet meer in aanmerking, nee. nee. En, en, en doet dat u pijn? Voor Peru niet, voor Bolivia wat meer. Dat is een armer land, dat is veruit het armste land van Zuid-Amerika. Wat gelukkig ook wel weer potentie heeft met, met hele kostbare grondstoffen... Dus. Als ze het daar goed doen, dan, dan kan ook Bolivia zichzelf wel, uh, wel gaan behelpen in de toekomst. He, maar die arme mensen daarboven, hoog in die bergen... dat zijn ook niet de eerste waar, uh, waar de aandacht naar uitgaat. Ook in die landen zelf niet. Maar... Laten we het nog even hebben over de mbo raad Want ja. anders dan komen we daar helemaal niet meer aan toe. Nee. De uitzending uh, duurt nog maar vijf minuten. Ah. Uh, ook belangrijk, want wij hebben natuurlijk ook onze eigen problemen hier in Nederland. De crisis, nou niet alleen in Nederland. De crisis, en dat heeft ook gevolgen voor, uh, voor de scholen en de scholieren van het mbo, hè? Ja, uh, gelukkig hebben wij een mooi systeem van middelbaar beroepsonderwijs... dat als de economie heel goed is... dan gaan wat meer jongeren leren in de praktijk bij een baas met een cao-loon. En dan gaan ze één dag naar school. En als de uh, situatie slechter is... dan gaan er weer wat meer naar die dagopleiding, zou ik maar zeggen. Overigens, het merendeel zit al op de schoolse variant. Hè? Dus vier dagen naar school en één dag um, uh, naar een baas op stage. Mm -hmm. Maar een groot deel ging ook altijd werken bij een baas en het MBO-diploma doen op school. En dat, daarvan zie je nu in de bouw, in de installatietechniek, in de kinderopvang, dat daar bijna geen, geen plekken meer te vinden zijn. bijna En dat, dat, dat is zorgelijk. Wat is er zorgelijk aan? Nou, dat dus die leerlingen die het echt moeten hebben van werk in de praktijk, nu heel moeilijk aan een plek komt waar ze dat kunnen ook, dat, werken, dat leren in de praktijk ook kunnen uitoefenen. En dus ze doen er nu alles aan, ook in het kader van de jeugdwerkloosheidbestrijding, om werkgevers maar te blijven motiveren. Ook al heb je even niemand nodig, neem wel de jongeren aan. Want over drie, vier jaar dan hebben ze ze wel weer nodig en dan zijn ze er niet meer. Nee. Hebben ze niet meer gekozen voor de bouw? Want wij moeten opleiden voor wat de arbeidsmarkt nodig heeft. Ja, maar die aannemer zegt: Ja, je kunt me wat, meneer Van Zel. Maar ik heb mijn eigen problemen nu. Ik heb moeite om ja. mijn bedrijf aan ja, tafel die aannemer, Als, het, als een bedrijf failliet terecht te gaan, dan snap ik dat. Ik heb het over die bedrijven die het nog wel kunnen en ook misschien niet echt nodig hebben. Want uh, anders zul je zien over drie jaar zeggen: Ze die scholen hebben niet geleverd. Hm. Ja, maar als wij ze nu aannemen, zijn ze wel over drie, vier jaar. Klaar met hun opleiding. En dan hebben die, die aannemers misschien wel hard nodig. Hè? Dus ben nou even slim, eh, ondernemer, en zorg dat je ook nu nog die jongeren een kans geeft. Ja, maar hoe, hoe overtuigt u die mensen? Nou, daar is nu een heel plan van het kabinet op, op touw gezet. Hè? Mirjam Sterk, de ambassadeur, gaat ermee rond. Wij, wij ondersteunen dat. Er is gelukkig ook nog wat geld eh, voor werkgevers die bereid zijn om wel jongeren aan te nemen. Daar is een bepaalde subsidieregeling voor. Ja, wij praten veel met branches en sectoren. Uh, en proberen ze te overtuigen. En dat lukt toch nog wel redelijk. Ja. Ik krijg opeens een beeld van u daar op die berg. Uh, <laughs> 4000 meter hoog. Met dat stinkende kleed overheen. Ja. En nu zie ik u hier zitten met dat witte overhemd en die stropdas. Ja. Over het MBO. Dan denk ik, daar in Peru is toch veel interessanter. Nee, dat is echt een misverstand. Nee, Peru is waanzinnig interessant. Ik zie er nu naar uit. We gaan over een paar weken... Maar het middelbaar beroepsonderwijs uh, is, is bij far het mooiste onderwijs dat we hebben. Nee, dit is aan mijn lijf gebakken. Waarom dan? raakt dat u dan net zo leven als die, die mensen, de vluchtelingen oh, oh, en alles zeker. wat als u verder mee als maakt? Als ik bij een school kom, ik mag veel in scholen komen. En ik zie daar die kinderen in die praktijklokalen voor de kappersopleiding of in de horeca. Geweldig. Gaan ze eten bij een restaurant van een ROC. U weet niet wat u overkomt. Uh, nee, daar moet ik uh, bijna altijd een grondroering onder drukken. Ik, ik kom daar zo graag. Dat is het leven zelf. Dat is de mensen die bakker worden, die, die ICT'er worden. Die, uw technicus hier misschien wel. Uh, al die mensen die het werk doen, het zichtbare werk doen. Dat is middelbaar beroepsonderwijs. Nee, het is veel leuker dan de universiteit. Ja, en waarom is dat dan? Want Omdat uiteindelijk het... zeggen ze altijd kennis, kennis, kennis. Ik bedoel, het is belangrijk. Nederland moet nog meer ja. kennis-economie uitstralen. Ja, en en daar gaat het allemaal om? We hebben werken 70 mensen, 70 computers. Eén MBO zorgt dat al die computers elke dag weer opnieuw draaien. Hoezo kennis? Dat is ook kennis grote kennis. Dus het beeld van mbo's, handjes, universiteit, dat zijn de denkers, dat is een misverstand. En ja. ook handjes, maar ook de denkers. Maar het is zo interessant omdat het de mensen het werk doen wat we elke dag zo zichtbaar dicht bij ons hebben. De socioloog, die komt die komt in de studio, maar de bakker en de horecaman en de ICT'er, die komen elke dag tegen. Dat ja. is het leven zelf. En wat wilt u nog in het leven? Ik bedoel u doet dit nu bent 60, geloof ik? Ja. Uh, wordt dit uw laatste baan? Dit wordt mijn laatste grote baan. Uh, ik ga het nog een paar jaar doen, of drie, vier jaar, hoop ik. Uh, en uh, nou, dan ben ik 64 en dan gaan we misschien wel weer heel andere leuke dingen doen. Naar Peru? Dan gaan we misschien wel weer naar Piroe. We gaan zeker weer naar Peru. Ja. ja goed, mag ik u danken voor uw komst naar twee dingen. Jan van Zijl hoorde u, lid van de Partij van de Arbeid, zat voor die partij heel lang in de Kamer. En is nu dus voorzitter van het uh, MBO, de MBO-raad moet ik zeggen. En voorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland. En als u meer informatie wilt, dan kunt u naar onze website gaan. Uh, tweedingen.nl dingennl is het adres. U kunt u ook twitter als u dat wilt. En op deze zender zometeen precies half negen. Uh, Willemijn. met... Uh, de vrijdagavondeditie Willemijn Zeker. van BNN Today. En dat klinkt niet vrolijk. We hebben het over de grensrechterzaak. We hebben het over Moersia en het drama nee. daar. En toch gaan we er een mooie uitzending van maken. We hebben twee dames die hier bovenop dat nieuws zaten. Die als geen ander weten wat er allemaal speelde. Um, en Albertus Stegeman. <laughs> en daar ben ik altijd blij mee. En biertjes en koffie en thee. En Luc. En Luc die speelt. En Erik Corton en zichzelf. Het wordt een top uitzending. Dat zo meteen in BNN Today. Dit is Radio 1. Ja, het is precies uh, half negen. Helene Ekker met het NOS-journaal. Het water in de Rijn staat ongewoon hoog voor de tijd van het jaar. De oorzaak is hevige regenval in Duitsland. Rijkswaterstaat is bezig om maatregelen te treffen. De waterstanden in de Rijn stijgen naar verwachting dit weekend... tot 12 meter boven NAP. Mogelijk lopen de uiterwaarden dan onder water. Voor boeren kan het betekenen dat ze hun vee uit de uiterwaarde moeten halen. En ook campinghouders zijn alert, volgens Rijkswaterstaat. De politie heeft invallen gedaan bij coffee Coffeeshops in Maastricht... omdat ze drugs verkochten aan buitenlanders. De beheerders en vier medewerkers zijn aangehouden en de winkels zijn gesloten. En daarmee zijn de laatste coffeeshops dicht... die het gedoogbeleid op hun eigen manier interpreteerden. In Maastricht is nu nog maar één coffeeshop open. De kernramp in Japan van twee jaar geleden zal niet leiden tot meer gevallen van kanker in de regio rond de getroffen centrale. En dat stelt de VN in een rapport. Hoewel er na de meltdown in de kerncentrale van Fukushima een grote hoeveelheid radioactiviteit vrijkwam, liep er maar weinig mensen gevaar vanwege een snelle evacuatie van 160.000 mensen uit de omgeving van de centrale. Dit waren de hoofdpunten van het nieuws.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 Vrijdag sluit ik in BNN Today de nieuwsweek af en dan doe ik met uitgesproken gasten en mooie onderwerpen. Vanavond hebben we het over welke details je nou wel of niet naar buiten moet brengen als je verslag doet van een moordzaak, bijvoorbeeld zoals in het Spaanse Murcia. En we praten over de grensrechterzaken, minderjarige jongens. En toch mocht de pers in een apart zaaltje meekijken. Is dat wel oké? Okay? Wat betekent dat voor de jongens? En de school waar het examen Frans gestolen is, blijkt uh, sinds die verdwenen kluissleutel ineens heel goed te presteren bij de examens de afgelopen twee jaar. Ja, opvallend. Dat en nog veel meer dingen. Daar gaan we het allemaal over hebben de komende anderhalf uur. En naast me, Luc. Yes. Die doet Erik. Ja, ik heb en zijn eigen. Heel, heel veel leuke liedjes meegenomen. Ik ben op vakantie geweest en in de auto ontzettend veel goede muziek gehoord. Dus uh, daar heb ik er een paar van meegenomen. Ah. En ik heb me uh, deze week natuurlijk echt om... Ja, ik heb echt wat schompels gelachen om die provincietour van de koningin en de koningin. Die hebben echt gewoon we het ook over een week lang uh, strogeslagen geslagen, ja. koeien geaaid, ja. kinderkoren hebben ze beluisterd. En, en op het moment dat ik echt helemaal droevig van werd, hoorde ik een van En er was een oproep. Aan de koningin. Kan je die aan de koningin geven? Voor de koningin. Ja, en, ik, ik, weet, ik weet ook al dat het een welbewuste actie is geweest van de FVD om ons allemaal te paaien en zo. Zo schattig, maar ik ben er toch voor gevallen. Ja. Zo zoet. Dus ja. En straks Luc hebben we het over het treintje. Ja, we gaan het treintje hebben over het treintje. Schitterend, Komt helemaal goed. Maar eerst de sport, Robert Meder, Goedenavond. Ja, goedenavond. Het was slecht nieuws voor de liefhebber van de Tour de France. Want Bradley Wiggins komt niet aan de start. De winnaar van vorig jaar verdedigt zijn titel dus niet. Volgens zijn team Sky is de Brit niet op tijd uh, in vorm door ziektes en blessures. Kan zijn, maar het komt ze wel erg goed uit. Denkt onze verslaggever, Gio Lippens. Daarmee hebben ze trouwens ook meteen een probleem opgelost. Uh, het probleem dat jij ook kent: het probleem uh, van uh, Christopher Froome... Uh, die toch behoorlijk ontstemd was over het feit dat Wiggins aan had gegeven... dat hij als hij naar de tour ging, dat hij toch echt niet ging als knecht van Froome... maar dat hij voor zijn eigen kansen wilde gaan rijden. Ja, twee kapiteins dus op één schip, dat kan dus niet uh, goed gaan. Dat zegt hij eigenlijk. Zo blijft uh, dus de lieve vrede bewaard in het Team Sky. En Lan-Louis van Gaal die gaat na de wereldkampioenschappen in Brazilië... volgend jaar met pensioen. Dat zegt hij, uh, nogal plomp verloren bij een persconferentie... over de aankomende oefentrip van Oranje naar Azië. Uh, zoals ik er nu over denk, uh, uh, stop ik ermee hè, met coachje Afscheid.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 En als er een mooie club uit de Premier League, uit Engeland, dus komt, dan zegt hij niet meteen nee. Dan gaat hij even overleggen met, zoals hij zei, zijn truche. Dus zijn vrouw dus. <lacht> uh, ik zeg het er even bij dat het niet de schoonmaakster is of zo. De laatste Nederlander in het enkelspel van Roland Garros is uitgeschakeld. Robin Haazen stranden in de tweede ronde al. Hij verloor van een Paul Janowicz, die werkelijk alles eraan deed om Haazen te ontregelen. De hele trukenkast ging open. Het begon natuurlijk al dat hij, uh, dat hij me in de kleedkamer ziet weggaan... en, en dat hij ja, pas vijf minuten later de baan opkomt. Prima, is niet erg. Ik erger me er ook niet aan. Alleen, ja... Erger ik me eraan. Ja, tuurlijk. Dat zeg ik er niet. Ja, precies. Goed, uh, we hebben het gestekt in. Ik had het inderdaad aan ergeren. Zometeen gaan we er uitgebreid over praten. En dan horen we ook uh, meer trucjes van Dianovic in Langs de Lijn om tien uur. Thank you. Maak er Heb je een mooie avond van. en ik weer je eigen plekje, hoe zou hij eindelijk bij mijn eigen plek Vorige week was het zo vol, toen moest je bij wie op schoot? Bij Luc, nee? Nee, jij was er niet. Ik zat helemaal niet bij niemand op schoot. Nou, dacht ik. Nee, ik heb altijd mijn eigen stoel hier. Heb weer raad gedroomd? Soms klaagt er wel eens iemand, ik heb geen plek meer. maar dat was jij niet. Goed, Robert Beder vanaf 10 uur. Bijzondere gezelschap vanavond. De eerste houdt dagelijks meer dan 15.000 volgers op de hoogte... met updates vanuit de rechtbank. De tweede scheurde de afgelopen week door Spanje... op zoek naar de antwoorden bij de vele vragen die er zijn... over de moord op het volleybalpaar. En de derde is de man die je liever niet tegenkomt. Als je dingen doet die niet door de beugel kunnen. Op alfabetische volgorde gelet op de voornaam... Alberto Stegeman, Maite Vermeulen en Saskia Belleman. Goedenavond, Allen. Goedenavond, goedenavond. goedenavond. Yes, Luc, twee vrouwen, het is ons gelukt. Nou, man, ja. hebben jullie alle twee meteen ja gezegd? Ja. Ja. Ja. Nou, ja, het kan wel. Het kan. Het kan. Het <laughs> Goed dat jullie er zijn, want jullie zaten met jullie neus bovenop het belangrijkste nieuws van de week. Um, Saskia Belleman, voor jou, jij zat gisteren nog bij Knevel van de Brink, ja. eigenlijk vandaag weer. Ja. Je bent s ochtends in de rechtbank, je was bij de grensrechterzaak, nou volgens mij vanaf 7 uur, 8 uur. Jij ja, begon om 9 uur, maar je moest er wel een beetje op tijd zijn ja, ja. om een uh, plekje te bemachtigen. En morgen dus. weer, hè? Morgen weer, ja. Dus is heel ze gaan op zaterdag door? Ja. ja. En dan is het wel een beetje klaar voor jou? Uh, maandag, ja. En dan gaan we wachten op de uitspraak. Ja. Is het nou ook een beetje leuk? Want je, je bent dan op tv ook. En je bent bij mij in de studio. En je, ben, je weet ik veel uh, bij welke andere radioprogramma's. Nou, ik moet eerlijk zeggen, het is ook wel heel vermoeiend. En ik, ja. ik raakte volledig in de war op een gegeven moment van alle verzoeken van... kan ik je om zo laat even bellen? En kan ik je om zo laat even bellen? Ik ja. laten even... Dus ik had een soort spoorboekje voor me liggen. En ik dreigde op een gegeven moment even kwijt te raken wie nou precies op welk moment zou bellen. En... Uh, informatie wilde, maar ik, ik heb het allemaal redelijk kunnen combineren geloof ik. draait toch gewoon elke keer hetzelfde verhaaltje af, denk ik? Of het als, nou, niet, ja, het hangt ook wel eens van de vragen af. Dus soms. Uh, <laughs> ja, ja, nee, dat is <laughs> natuurlijk iets anders ja, Af en toe, en hangt mijn werkgever gaat natuurlijk gewoon altijd voor. Dus het ja. uh, verhaal van die krant mag niet in, uh, in verdrukking komen. Begrijp ik. Ik ben uh, blij dat je bij ons bent. Voor het eerst, want we hebben je al heel vaak aan de telefoon gehad. Ja. en nu voor het eerst uh, in de studio. Um, doe maar gelijk een plaatje, Luc. Oké, okay, komt goed. BNN Today. Zet een punt achter de week. Dus ik zat in de auto, samen met mijn vrouw. En, in Amerika? Uh, in Amerika. Wij rondrijden en op een gegeven moment... Uh, Simone, zo heet het, mijn vrouw, die zei van... je moet heel even stil zijn. Ik was er voor aan het babbelen en zo. Want er was een plaatje op en uh, daar wilde ze even naar luisteren. En toen heeft ze dat opgeschreven. En hebben we later thuis weer opgezocht wat dat eigenlijk was. Was de Neighborhood. En uh, Het is een band uit Californië. En wij dachten, hoe is het mogelijk dat niemand in Nederland dit bandje kent? Nou, wij op Twitter gezet bleek dat best wel wat mensen die band kennen. <lacht> Alleen, gewoon niet binnen onze kenniskring. Dus wij waren de eerste, dat is mooi. En, en, en dan denk ik van, nou, dan moet je ook geen gierige muziekliefhebber zijn. Dan moet je het ook delen met de rest van de wereld. The Neighborhood dus. Ze hebben net een album uitgebracht. En Sweater Weather is daarvan de eerste single. En het hele album is fantastisch. En dit is de eerste single. En die is, nou ja, misschien wel het meest briljant. Sweater Weather van The Neighborhood. Say. sometimes the silence guides our minds to so move to a place so far away the goosebumps start to raise the minute that my left hand meets your waist and then I watch your face put my finger on your tongue 'cause you love the taste yeah and these hearts adore everyone the other beats hardest for. four inside this place is Overhood, zo heet de band, komen uit Californië. En dit liedje heet the Sweather Weather. En de albumtitel is een beetje cheesy. dat is wel jammer. Namelijk... I Love You. <laughs> ja. Nou, uh, ja, Luc, een... wat is daar nou mis mee oh, met oh, die ja. uitspraak? <laughs> Goed. Ja, we gaan beginnen met de zaak van de Almeerse grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Grensrechter werd in december vorig jaar na een voetbalwedstrijd mishandeld en overleed kort daarna. De zaak begon met de discussie over de doodsoorzaak. Ja, dat klopt, want daar ontstond vorige week opeens twijfel over... toen de advocaat van een van de verdachten via de media bekendmaakte... dat Nieuwenhuizen misschien wel eens zou kunnen zijn overleden aan een spontaan scheurtje in de halsslagader... Dat was althans de lezing van een uh, door hem ingehuurde patoloog-anatoom uit Canada. Uh, die man die werd vanmorgen gehoord, evenals de deskundige van het Openbaar Ministerie. En zij blijven stellig beweren dat de meest waarschijnlijke doodsoorzaak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 Uh, inderdaad een verklaring afgelegd waarin hij toegeeft te hebben geschopt. Alle andere verdachten verklaarden niets met de ruzie te maken hebben... of konden zich maar weinig herinneren. En vandaag kwam het OM met de strafeis. Van de acht verdachten is één middenjaardig. Hij hoorde zes jaar tegen zich eisen. En de zeven minderjarige verdachten wachten als het aan het OM ligt jeugddetentie. Nou, de jongste van het stel, uh, die was vijftien toen het gebeurde. Daar is twaalf uh, maanden tegen geëist, waarvan... Twee voorwaardelijk, jeugddetentie moet ik daarbij zeggen. En de anderen, die waren allemaal uh, 16 of 17 toen het gebeurde... die moeten uh, 24 maanden jeugddetentie krijgen... waarvan zes voorwaardelijk volgens het Openbaar Ministerie. Juist, aan tafel. Alberto Stegeman, undercoverjournalist... Maite Vermeulen van het NRC Handelsblad. En Saskia Belleman van De Telegraaf. En die heeft het uh, volledig gevolgd. En die helemaal gek getwitterd over die zaak. Ja. Het uh, was goed te volgen, heel goed te volgen daardoor. Um, je was er natuurlijk ook vandaag bij, bij de ijs. Vertel even, hoe, hoe waren de reacties daar? Je hoorde in de zaal wel dat uh, die jongens iets zeiden of iets, iets, uh, iets riepen. We konden alleen niet verstaan wat ze zeiden. Je moet je voorstellen, we zaten in een zaaltje ernaast. Niet in de zittingszaal zelf. Uh, we hadden een videoverbinding waardoor we ze op de rug zagen. En we zagen de advocaten, nou zeg maar het kruintje van de advocaten... Ja. En dat was het wel zo'n beetje. Dus als ze zich niet omdraaiden of als ze niet, niet even zijdelings uh, gingen zitten... dan konden we niet zien hoe ze reageerden. Maar je kon wel merken dat, dat ze kennelijk toch niet helemaal verwacht hadden... dat ze zouden worden veroordeeld. Ze waren toch wel enigszins verrast, geloof ik. Dat is toch eigenlijk wel raar? Nou ja, het is maar hoe je bekijkt. Ze hebben natuurlijk vanaf het begin op eentje na voortdurend volgehouden. Uh, ik, ik was het niet, uh, ik weet het niet en ik, uh, ik, zat niet, ik was niet in de buurt. En uh, helemaal in het begin hebben ze in elkaar een beetje de schuld in de schoenen geschoven. Althans een aantal van hen... Maar ik denk dat ze op hun schreden terug zijn gekeerd. Toen bleek dat de reacties vanuit hun eigen achterban nogal fel waren. Ze ja. kregen allerlei ja. reacties over zich heen. Over snitchende mokro's en zo. Ja, dat zei je, ik zag je gisteren bij Kneven van den Brink. Toen ja. zei je letterlijk van het lijkt of ze banger zijn voor hun achterban... Ja. Dan, dan voor wat er hier allemaal gebeurd is, voor eventuele straf. Ja, ja. ja. ja. en ik, ik denk ook dat dat te maken heeft met het feit dat ze ook wel wisten... dat er mogelijk jeugddetentie zou worden toegepast. Ja, en dat betekent dan toch dat de straffen nog redelijk binnen de perken blijven. Maar ze moeten wel, als ze terugkomen, weer terug naar die... Gemeenschap. Nou, als ze worden gezien als verklikkers en als dat heel moeilijk ligt binnen die gemeenschap, dan is het maar zeer de vraag uh, hoe, dat, ja. hoe dat gaat. Of ze daar überhaupt nog hun gezicht durven vertonen. Want vertel even hoe. Hoe, waardoor jij die indruk hebt, ik weet van die sms'jes, ja. dat heb je al eerder verteld, maar ja. als je dat nog even in het kort wil vertellen, wat is de indruk van, die druk is er van, vanuit de achterban? Nou, ik, ik heb in ieder geval een heleboel uh, tweets gezien van, uh, van uh, vanuit die achterban uh, die mij volgde op Twitter. Uh, ik kreeg uh, verzoeken om even naar Soefiaan te gaan en te zeggen dat hij zijn bek moest houden, omdat hij te veel zei. Uh, Sofiaan inderdaad... is een van de verdachten. Ja, precies. Er werd uh, inderdaad gesproken over snitchende mokro's. Er werd gezegd dat, uh, dat ze als ze op straat zouden komen gekke tv's op hun hoofd zouden krijgen... Ik weet niet of dat televisies zijn of een afkorting voor wat anders. Dat, uh, dat, dat kon ik niet helemaal zien. Maar staat dat boekje? ik je. ook niet. Ook niet. Nee. Nee. En er was op een gegeven moment één verdachte die zich ook wel tot verbazing van zijn eigen advocaat voortdurend beriep op zijn, zijn zwijgerecht. En uh, toen werd er even geschorst. En toen heeft die advocaat even gesproken met die jongen. En toen kwam ze terug en toen zei ze: Ja, hij vindt het heel moeilijk om hier uh, alles te moeten vertellen en om te verklaren. En uh, hij, hij heeft er moeite mee. Dat, dat, dat er mensen bij zitten en dat mensen het kunnen horen. En, uh, ja, dat dat heeft hem misschien ook toe geleid dat ja. uh, er niet zo heel veel uitkwam. Maar uh, dan zou je kunnen denken: nou, dan is het misschien niet zo heel handig geweest dat het, is, het was natuurlijk niet helemaal openbaar, mm. maar goed, de pers heeft het kunnen volgen. Ja. Had het dan niet gewoon zoals alle jeugdrecht gaat achter gesloten deuren moeten plaatsvinden? Ik vraag me af of ze dan meer zouden hebben verteld, want uiteindelijk komt het toch wel naar buiten wat ze daar hebben gezegd. En als ze inderdaad kompanen hebben verlinkt, ja, dat dat ziet zich heel snel rond in zo'n gemeenschap. Ja. Dus ik denk niet dat dat veel zou hebben uitgemaakt. Nee. Even over naar het feit dat het, het, het jongeren waren. En dan, nou ja, dan hoort het normaal achter gesloten deuren. Uh, nu hebben ze besloten gedeeltelijk, pers mag erbij in een andere ja. ruimte. Ja. ja, en ook uh, de behandeling van de persoonlijke omstandigheden. Ja. Dus hebben ze een strafblad, uh, is er onderzoek gedaan naar hun, hun uh, geestvermogens en zo. Uh, hoe is de situatie thuis, hoe is het met de ouders, het gezin en zo. Dat is allemaal achter gesloten deuren besproken. Daar mochten we niet bij zijn. Vind je dat, dat terecht? Is, nou... Aan de ene kant wel, omdat het natuurlijk wel gaat om kinderen. Dus je moet wel uh, een beetje letten op de privacy. En aan de andere kant denk ik... ja, het zou een completer beeld geven van een verdachte. Stel je voor dat daar een bepaalde gezinssituatie uh, heerst... waardoor iemand heel erg beïnvloed wordt. Of um, uh, het functioneren in een groep is moeilijk. Iemand is makkelijk beïnvloedbaar. Uh, heeft, heeft, uh, is heel erg gevoelig voor druk vanuit, uh, mm -hmm. vanuit vrienden en zo. Ja, dat vind ik relevant om te weten. En ook of ze misschien een strafblad hebben. Of ze misschien een, een probleem hebben met, met agressieregulatie of zo. Ik vind dat relevant. Ja, ja nou ja, dat vindt de rechter natuurlijk ook, die krijgt ja, het te horen, die krijgt het te horen, ja. wij niet. Ja, maar dat betekent dus dat in het beeld dat wij schetsen van ze dat dat, dat er dat er toch een, een eenzijdig beeld is. Dus jouw beeld wordt genuanceerder als je meer weet, dat zeg je. Ik weet dus wel. Ja. Ja. ja, wat vind jij, Alberto? Nou ja. Ik vind het op zich een goede zaak dat er steeds meer mag in de rechtszaal. Dus dat, dat hier zeg maar, wel pers bij is en dat daar een uitzondering voor is gemaakt... Uh, in die zin dat, dat er wel meer naar buiten komt dan, uh, dan bij andere jeugdzaken. Dat vind ik een goede zaak. En ik begrijp wel de overweging dat je op het moment dat het gaat... over hele persoonlijke levensomstandigheden... Dat je, dat je die buiten de media houdt. Ook al omdat dat vaak een eigen leven gaat leiden. En omdat het niet altijd met de zaak te maken heeft. Dus uh, je moet wel oppassen dat er zaken naar buiten komen... die niets met dit verhaal te maken hebben... maar die vervolgens wel in de pers verschijnen. Um, ja. Maar, ja. maar in algemene zin uh, ga ik helemaal mee natuurlijk met Saskia... Ja, dat, dat, uh, dat het goed is dat, dat zo'n zaak waar, waar heel Nederland... Uh, heeft Meegeleefd en uh, dat, dat dat daar ook uh, door heel Nederland dat, dat dat die geïnformeerd moet worden mm. over wat zich daar heeft afgespeeld en dat zij jonger zijn dan 18 betekent niet dat zij uh, dat dat zij gevrijwaard kunnen worden van van pers, nee, nou ja, als ik het goed heb begrepen, is de reden het valt onder het jeugdstrafrecht mm. en bij jongeren geldt veel meer dan bij volwassenen mm -hmm. dat ze moeten worden heropgevoed en dat ze ja. uh, he, uh, dat ze weer op terugkeer ja. in de maatschappij wordt gericht. Ja. En veel meer dat je weer op met de schone lei opnieuw kan beginnen. En dat wordt belemmerd als er allemaal dingen over jou in de kant staan. Ja, de gedachte bij het jeugdstrafrecht is inderdaad... dat als het gaat om kinderen uh, die nog plooibaar zijn... die je nog kunt veranderen, die je misschien kunt helpen... om, om in te zien wat ze hebben gedaan... Uh, dat dan dat... wil je niet op straat hebben liggen van... ja, ik ben door mijn vader geslagen. En, uh... nou, maar, nee, maar... Nou, ja, aan, aan, maar aan de andere kant kan dat er natuurlijk ook toe leiden... dat je wat meer begrip hebt voor het feit dat iemand, ook van, dat iemand misschien... sneller agressief reageert. Want als hij gewend is dat er geslagen en geschopt wordt, ik noem maar wat... Ja. dan is het misschien ook niet zo raar als hij dat in andere omstandigheden doet. Dus... Ja, het is, ik, ik, aan de ene kant ik zit ik ook een beetje hoor, met de vraag... moet je het nou wel of niet doen? Ik denk dat het leidt tot een completer beeld. Maar ja, je, je hebt gelijk, hoor Alberto, als je zegt... Van, uh, het, je loopt het risico dat er dingen op straat komen te liggen... die eigenlijk met de zaak niet zoveel te maken hebben. Ja, dat is zo. Maar ik vind in het algemene zin... dat het wel goed is dat dit, uh, dit naar buiten ja. komt. Maar zou je het dan ook moeten doen als, bij, bij een zaak die misschien wat kleiner is... maar minder aandacht voor is geweest? Ja. Um, nou ja, de afweging is nu geweest dat deze zaak zo verschrikkelijk veel commotie heeft veroorzaakt in de maatschappij dat dit toch in de openbaarheid moet worden behandeld. Maar er is uh, nog niet zo lang geleden in Rotterdam een zaak geweest. Uh, van een meisje dat is gedood om haar mobieltje. Uh, en, en door een paar jongens is overvallen. Die is achter gesloten deuren behandeld geweest. Nou, Je kunt niet zeggen dat daar geen commotie over is ja. geweest. Dat is toch ook een hele heftige geweest. Er is een, een zaak geweest uh, van de jongen in Urk. Dirk Kuit, die, mm -hmm. uh, die vermoord is ja. uh, door leeftijdgenoten. Ook die zaak is achter gesloten deuren behandeld. en Daar is ook een heleboel ophef uh, over geweest. Ja. Facebook moord daarentegen is weer gedeeltelijk openbaar geweest. Twee van de drie verdachten openbaar. Ja, Maar wie, wie beslist dat dan? De rechtbank. Okay. Ja. Maar daar was de overweging, geloof ik. Um, we willen ook een signaal afgeven. Pas ja. een beetje op met die sociale media. Met wie je de wa waar bedreigt. Want dit kan eruit komen. Nou ja, dat was het signaal dat de vader van het slachtoffer wilde afgeven. En misschien de rechtbank ook wel een beetje. hoor. Maar de rechtbank had ook zoiets van... ja, dit is een moord tussen tieners. Het ging om hele jonge kinderen. En degene die, die uiteindelijk het mes had gehanteerd was maar veertien. Ja, ja. En dan denk je toch, wat is hier in vredesnaam gebeurd? Wat zijn dat voor mensen? En dat is ook een overweging geweest. Om uit te leggen wat daar gebeurd was. Even nog over uh, die jongens en, en of... Ze, nou ja, of, of dat wel of niet verstandig is dat het allemaal zo in de openbaarheid is. Uh, Tuurlijk de advocaten. Maar een van die advocaten die zei... Um, deze jongens zijn ook te jong. Die kunnen die zittingsdagen helemaal niet aan. En dan quote ik even. Advocaat Jansen die zei... Zeker voor VMBO-jongetjes. De rechtbank moet rekening houden met de spanningsboog... en het uithoudingsvermogen van deze jonge jongens. Ik vind dat ze daar meer rekening mee moeten houden. Ja, nou ja, ja, kijk, het gaat in de, ja, okay. in de rechtszaal natuurlijk wel in de eerste plaats om waarheidsvindingen. En als die jongens helemaal niks meer opnemen of volkomen in elkaar storten... dan, dan kom je nooit uh, ergens achter en dan zul je nooit de waarheid kunnen, kunnen ontdekken. Dus hij heeft wel een punt? Hij heeft een punt. Aan de andere kant had ik niet echt de indruk... hoor, dat het van die kleine jongetjes waren die niet zoveel aankonden. Dat, nee? dat viel wel mee. Want voor... nou ja, we hebben best lange zittingsdagen gehad... en over het algemeen hebben ze het redelijk goed volgehouden, volgens mij. Uh, en alleen vandaag uh, besloten ze allemaal op te stappen... op het moment dat de pleidooien van de eerste advocaten begonnen... Toen zijn alleen Yassine en zijn vader, die ook verdacht is, blijven zitten. En de rest trok zijn jas aan toen ze hoorden dat het tot half acht zou duren en uh, vertrok. Oh. En zeiden daar nog iets over of niet? Sorry? Nee, dus zeiden ze nog iets van... Joh, uh... nee, nee, nou misschien hebben ze tegen hun advocaten wel even gezegd van dat doe ik niet meer. Zoiets hoorden we wel. Uh, ze trok gewoon een jas aan en ze gingen. En ze hoefden er natuurlijk ook niet bij te blijven. Want die pleidooien gingen verder niet ja. over hun zaak. Die gingen over de zaak van een, een medeverdachte. Vind je het een, een opvallende zaak? Ja. Ja, toch wel. Ja, Het is niet opvallend in de zin dat uh, geweld op het voetbalveld uniek is. Want er is nee. natuurlijk sinds de, dit geval, hebben we ieder weekend nieuwe oh, ja. incidenten in de media uh, kunnen lezen. Alleen, um, er is, we zijn er wel meer op gefocust geraakt. En zo uh, slecht is het nog niet eerder afgelopen. Dus het, het, uh, ja, ik denk wel dat het goed is dat zo'n zaak dan in de openbaarheid wordt behandeld. Om te laten zien van jongens, dit kan dus gebeuren. En zo erg is het. En waar zijn we eigenlijk mee bezig? Het is oh, maar... toch eigenlijk maar een spelletje, amateurvoetbal. Nou, okay, no. Ja, zeker weten. Ja, we, Natuurlijk nee, is het, <laughs> absoluut. Over twee weken de uitspraak? Wanneer is het? Uh, nou, We hebben morgen en maandag nog pleidooien van advocaten. Ja. En als dat inderdaad allemaal volgens schema verloopt. dan zal maandag over twee weken de uitspraak zijn. Luc, we gaan nog een plaatje doen toch? We gaan een plaatje draaien. Bnm Today. Zet een punt. Achter de week. Je hebt een erg leuk televisieprogramma van Giel Beelen, de beste singer-songwriter. En daar is nu een meisje en die heeft een enorme dikke hit gescoord, nu al na één aflevering. Die ga ik zo meteen draaien in het uh, volgende uur. Maar nu de hit van uh, de vorige editie van de beste singer-songwriter. Douwe Bob heet die, hij heeft ja, het gewonnen. Is... En hij heeft een heel leuk liedje gemaakt, Multicolored Angels.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 Bob, Multicolored Angels, zijn album is uh, nu een tijdje uit. Goed hoor, vind ik dit. Leuk hè, ja. ja, ja. Opvolgens is ook heel goed, ga ik straks eens draaien. Ja, dat meisje. Ja, Maaike, Maaike Oudboten. Ach, met een mooi verhaal erbij. Ja. Dat zo, en waar hebben wij het verder over? Uh, nog wat korte punten, Ferrymingelen natuurlijk. Oh, en, een, en een bizar verhaal in Italië over modellen die voor Assad ja, hebben jij opgetreden. Mee, ja. Ja, what, ja. Mooi verhaal, dat zo. Eerst Helene Morgen een primeur in de Tross Auto Show. Wacht, ho, ho, ho, ho.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 Ook juristen en DGA's gaan naar movicht.nl slash zeker van inkomen. Dit is Radio 1.